995 euro en 205 euro netto bijtelling. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op carwei.nl. Carwei, maak het mooier. 58 nieuws. 7 uur. Nederland staat nu derde in het medailleklassement van de Winterspelen. Dat komt door het goud voor Schaatsers Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud op de Massasprint. We staan net boven gastland Italië en onder Amerika. Noorwegen staat toch altijd bovenaan. Nederland gaat met 10 gouden plakken naar huis en dat is een record. Bij het Maliveld in Den Haag is gedemonstreerd tegen de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Er waren zo'n 100 mensen. De demonstratie was georganiseerd door de Dolle Mina's... en werd gelinkt aan de Europese grensdienst Frontex is geen haar beter dan ijs? vinden de demonstranten. In Frankrijk is groot alarm geslagen... vanwege de vermissing van drie kleine kinderen. Ze zijn ontvoerd door hun ouders... die de zorg over hun kinderen kwijt waren geraakt... omdat ze niet goed voor ze konden zorgen en drugs gebruikten. Er zijn vooral zorgen om het jongste kind... een baby met een hartaandoening. En de NASA stelt opnieuw de missie naar de maan uit. Er zijn nog steeds technische problemen met de raket... en die moet nu terug naar de werkplaats... en daarom gaat de lancering volgende maand niet door. Het is voor het eerst in ruim 50 jaar dat er weer mensen richting de maan gaan. Ze gaan er niet landen, maar vliegen eromheen. De avond begint droog, maar later regent het. Ook vannacht is het nat en dan wordt het niet kouder dan 10 graden. Morgen weer regen en in de middag droger dan 9 tot 12 graden. En dat was het nieuws op 538. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug vlug e-mails versturen.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 Zaterdagavond is on fire met de 40 heetste dancers ter wereld. Welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Five, three, uh. En voor we beginnen, eerst heel snel de top 3 van vorige week. Nummer 3. Toen stond Ugel op nummer 3. Nummer 2. Sonny Fadeur en DOD de nummer 2. Nummer 1. En vorige week voor de zevende week bovenaan Heven. Maar vanavond kan alles anders zijn. In twee uur tijd tellen we af naar de nummer 1 dance hit op aarde. Met onderweg twee frisse binnenkomers. Eerst fladdert Martin Gerks rustig en gestaag richting de uitgang met butterflies. Deze week op nummer 40. De stem van Crystal, je hoort het van hemzelf. There's two type of vocalists I like. I like really great vocalists like Becky Hill, things like that. And there's also vocalists I like where you can tell their character from their vocals, En Crystal has that. Oké, okay, ze is dan misschien niet de beste zangeres, maar ze heeft wel karakter. Je hoort de MK en Crystal op 37 met Dior. Het is Wessel en de Global Dance Chart Radio 538. Met nu Side Piece. Nu filosofische John Summit die zich afvraagt welke bestemming wacht ons zodra het licht ophoudt te bestaan. Of gaat het over de stijgende energieprijzen? John Summit is nieuw binnen op 32. ZANG de... In Brazilië, in Brazil's like South America, people wouldn't really relate kunnen relateren. Want er is Alokie. So that's why I waarom to push Alok everywhere, So we het minst een kind soort of, you van know, pronunciatie krijgen. Je krijgt een dubbele dosis Alok, want hier is hij met Fetlus. Hun hit Club Bazaar was vorige week nieuw in de 5-3-acht Club Wallee in Start. Stijgt nu 7 plekken door naar 29. Maybe we could do the crowd like this cool without sun. Kelvin is op 26 en dan de hoogste binnenkomer. Iedereen boven de Evenaar. Heeft het over een zomerhit midden in de winter? x 538 Dance Smash, Bordeaux en Renier Zonneveld. Loco Loco is nieuw in de Global Dance Start op nummer 25. Like, I mean Don't nobody, nobody else make me feel like, ooh. I'm nobody. No nobody else make me feel like, yeah. nobody else make me feel like, no. Oscar met een K, zijn hit on the ground stijgt naar nummer 21. Dat betekent goed nieuws, want de 20 heetste dancehits ter wereld heb je nog te goed. Je krijgt ze zo meteen hier op jaar. Christina Curry, Mariska Bauer en Brace. Twee dagen en één nacht samen.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 De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Word een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Tik, dok. Het is alweer februari. Heb je al iets met je goede voornemens gedaan? Ben je al begonnen met beleggen? Voor je het weet is het 2027...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 Het is alweer februari. Start met beleggen. Met tijdelijk je eerste transactiekosten tot 100 euro vergoed. De Giro. Everyone is an investor, baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Actievoorwaarden op Giro.nl Fans van naanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zeg dat. Fans van voordeel. Aldi. Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en neem nu Select.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 538 nieuws 8 uur Bij een demonstratie in de Haagse Vogelwijk is een agent gewond geraakt. Hij werd met een voorwerp op zijn achterhoofd geslagen. Acht mensen zijn opgepakt, ze worden verdacht van verschillende overtredingen. De demonstratie was tegen de mogelijke komst van een opvang voor honderden asielzoekers.